De Nederlandse toeristen die gestrand waren in de Mexicaanse. repareren. Reisorganisatie Arcafly heeft een vervangend toestel gestuurd. om de Nederlanders uit Cancun op te halen. Volgens organisatie de vliegtuig vanmiddag rond half één op Schiphol. Het weer aan de kust enkele buien. elders overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of acht. Morgen ook vrij zonnig en droog. Later meer bewolking en een graad of negen. Dit was het NOS. Dit is bijna Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar dat bij de Coentenol 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor het 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer. De linker is dicht. De kijkers aan de andere kant veroorzaken lange file tussen Gorkum en Papendrecht 10 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaken 5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 Net nu. Goede morgen, antwoord. Zandvoort. Goedemorgen. We hebben een nieuw muziekje. Ja, Gezellig. een openingsgezellig ja. openingsmuziek. Goedemorgen. Kun je ook ochtendgymnastiek doen? Ja, als je wil wel. Dankjewel aan Jean, voor deze muziek. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Don. Goedemorgen Irene. Wij zijn in de studio. Ja. Het is, het is niet anders. Uh, we hebben een klein technisch probleem. Nou. We hopen dat het snel opgelost is. Uh, ondertussen zitten we in de studio. Al, ik moet zeggen, ik mis Hoogland wel een beetje. hoor. Ja, gezellig. Gezellige ja, de en koffie zo. Ja, en okay. de mensen enzovoort. Maar goed, vandaag de techniek uh, is in handen van Albert-Jan Vos. Dankjewel. De redactie was van Yvonne Roosendaal. En die gaat vandaag ook zorgen dat iedereen wat te drinken krijgt. En de presentatie vandaag is uh, dondergebber. En Irene de Jager. Die u zojuist hoorde. Ja. We hebben iemand die graag even wil inbreken. Een, ja, een inbreker hebben we. Mevrouw ja. Noortje Olimuller. U gaat iets vertellen over museum live podium. Ik ben dan wel een inbreekster. Oh, <laughs> ja, ja, excuse okay. me. Ja, tegenwoordig wordt dat niet maar meer dat gespecificeerd. Niet MV okay. de zaak. Okay. Okay. Ik uh, wil even aankondigen het museumpodium van vanmiddag. Dat is van uh, kwart voor drie tot vier uur. En wij hebben de stichting Live Klassiek bereid gevonden om voor ons op te treden. Dat is een stichting die geleid wordt door de heer Giel Smeets... een voormalige medicus die gepensioneerd is. Dit opgericht heeft en goede amateurs in dienst heeft. Dus wij krijgen vanmiddag Paloma de Beer. Die speelt hobo en die geeft ook les als hobo-docenten. En de heer Giel Smeets zelf, die piano speelt. En we hebben een gevarieerd programma van Mozart, Brahms, Bach. Je kan het zo gek niet bedenken of het zit erbij. En het is in het museum op het museum Gasthuisplein. op het Gasthuisplein. En de toegang is... Binnen. Uh, binnen. Ja, binnen, <laughs> want het is veel te vroeg. Ja. En de toegang is uh, 2,25. En de museumjaarkaart is gratis. Ja. En en dan kunnen ze ook gelijk de kunst zien als ze de muziek geluisterden. Nou, op dit moment zijn we bezig met een andere tentoonstelling in te richten. En er staat nog wel de tentoonstelling van het circuit. En ja. we hebben nu, volgende week wordt geopend... de tentoonstelling Kunsthoog. En dat Kunsthoog, dat is de BKR. Alle ja. kunstenaars van Zandvoort die exposeren. Met daarbij een verschillende schilderijen van... Agnès Marcus. Ja, maar in ieder geval vandaag hebben we... Vandaag hebben we de ieder de muziek. En voor de 24e oh, op het podium... Ik. Ja. Wil ik nog even melden. Het hagelt, ik moet terug met de fiets. Okay. <lacht> um, voor de 24e hebben wij de burgemeester zover kunnen krijgen... Om Sinterklaas verhalen te vertellen. Dus dat wordt dat is bijzonder. Ah, okay. ja. Maar dat kom ik ook nog aankondigen. Oké, okay, tegen goed. die tijd. Nou ja, die is hij gewend, inderdaad. Hè. Ja, <laughs> precies. Oh, pardon. <laughs> <laughs> ik zei nog juist ook, oh, Nee, zijn goed plagen. Ja, precies, even plagen. Ja, goed. Hey, deze week uh, is uh, Skyfall, de nieuwste James Bond film, uh, in première gegaan. Eh. Uh, het is ongeveer 50 jaar geleden, deze week ook, dat de eerste Dr. No uh, en wat ze tot ons opgeleverd heeft, uh, zijn leuke films, ja. maar geweldige muziek. Vooral de reden. muziek, hè? Ja, Daar gaan we nu naar luisteren. Uh, ja, we gaan er eentje draaien uit, uit die hele reeks. Uh, Chinaisten, for your eyes only. Dat was de, een van de mooiste James Bond-songs, vind ik, uh, for your eyes only, door Chineisten. Het programma vandaag uh, ondertussen is aangeschoven, Lana Lemmens. Uh, wat gaan we verder nog doen? Wij uh, gaan praten met Fred Kroonsberg en Nico Assendelft over de ANBO-veranderingen in Zandvoort. Ja, dat is een klap. Heftige... Zaken. Ja, uh, daarna als laatste van uh, het eerste uur komt Sandra Kluiskens, die komt vertellen over Sam's kledingactie in de katholieke kerk en uh, de koffieinloop die daar ook bij hoort. Ja. En dan uh, na de break hebben we Robert de Vries van D66 en Ellen Verheij van de VVD over uh, het gemeentetekort. Ja. Dat lijkt me heel interessant. Het is niet alleen buiten dat de donkere wolken nee. zich samenpakken, ben ik bang. Ja, precies. En uh, na dat stukje politiek uh, krijgen we Anders Zandbergen die zich... Uh, Heel erg intensief heeft bemoeid uh, met het opzetten van de nieuwe site voor uh, de gemeente Zandvoort. Die veel toegankelijker en veel makkelijker te bewerken moet zijn. We gaan het horen van zo'n door. En als laatste vandaag hebben we Pastoor Wagenmaker over allerzielen. Ja, daar hebben we ons even op voorbereid. Hè? Ja, ja. Wat, uh, wat dat nou wel mag inhouden. Precies. Goed, maar uh, naast ons zit uh, Lana. Goedemorgen, Lana Lemmens. Over de 50-plus-dag. Is dat een, een landelijk of een typisch Zandvoort iets, Lana? Nee, dat is Zandvoort, want we hebben het zelf bedacht. Dus uh, ja, um, VV Zandvoort ben ik van. Misschien ja. voor degenen die dat nog niet uh, weten. Zou er en, iemand zijn die dat nog nou niet ja, weet? Nee, je weet het niet, hè? Okay. <laughs> um, maar dus in dat geval is ook we uitgelegd. VV ja. Zandvoort uh, uh, staat uh, jaarlijks op de 50PLUS-beurs. En uh, nu, ruim drie jaar geleden, uh, stonden we weer op het punt om naar die beurs te gaan. En... Ja, we moesten voor onszelf iets bedenken wat we daar gingen, gingen vertellen over Zandvoort. Uh, tot dan toe hadden we op de 50PLUS-beurs en het vakantiebeurs uh, een arrangement verkocht. Maar dat werkte eigenlijk heel goed, waardoor onze buren, buren op, de, op de beurs dachten, dat gaan we ook doen. Dus toen was het niet meer uniek. Dus dacht, nou, dan moeten we maar weer wat nieuws verzinnen uh, Nou, ook in het kader van de merkbepaling, nou, dat verhaal zal ik uh, de mensen niet mee vermoeien, maar dat... Daarbij genomen ja, waren we eigenlijk op zoek naar iets uh, met lef. En daar uh, in een brainstorm sessie met het hele team uh, kwam ineens de nationale 50 dag uh, op. Dus het eerste jaar hebben we een nationale 50 plus dag uh, uh, georganiseerd. Wat eigenlijk direct een groot succes was. Nou ja, en nou, door de ervaring die we zelf hadden, uh, nou, de commentaren van de mensen die er waren en ook van de ondernemers. Hebben we het jaar daarna bedacht om daar meteen uh, maar een hele week achteraan te plakken. Dus nu uh, voor de derde keer de nationale 50 plusdag dag. En voor de tweede keer, de neem je niets voor en doe van alles week. Maar dat neemt niet weg, nationaal, maar het is niet nationaal. Nee, maar het klinkt wel goed, toch? Het klinkt heel erg goed. <laughs> nou, het is al de bedoeling dat mensen nationaal hier naartoe komen. Nou ja, dat sowieso. En um, het is ook wel heel leuk hoor. want we staan op de beurs... en er staan er echt wel uh, nou ja, plaatsen om ons heen. die denken, hmm, dat, uh, nou, daar kunnen we eigenlijk ook wel wat mee doen. En we horen het ook wel, mensen die bij ons komen... van nou, we hopen dat het volgend jaar ook uh, een andere plaats is... Dan denken wij heel zachtjes, dat hopen we niet. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om te zien hè, dat het aanslaat. En, uh, ja, wij hebben, er, er bestond nog geen Nationale Vijftigerdusdag. Dus er nee. bestaat echt overal een dag voor. Dus daar waren wij we eigenlijk wel verbaasd over. Dus nou, ja, die hebben wij nu uh, uh, bepaald eigenlijk. En die is en eigenlijk toe, hoor. De, eerste, de eerste zaterdag van november. Ja. Uh... Is het voor zover je weet, komen de mensen van buiten Zandvoort hier op? Ja, oh, absoluut. Ja, we, hebben echt, uh, nou, we kunnen het meten, omdat we acties doen op de beurs. Dus ja. dat mensen zich inschrijven. Uh, afgelopen twee jaar was dat, uh, zodat ze hier gratis koffie met apgebak kregen. Nou, we wilden daar weer wat in veranderen. Dus nu hebben we ze op de beurs al een gratis fietspas ter waarde van 9,95 uh, uitgedeeld. In ruil daarvan schrijven ze zich in voor de nieuwsbrief. Kunnen ze kunnen zich inschrijven voor uh, activiteiten. Maar we hebben het ook echt... Uh, ja, gezien We weten het helaas omdat we al twee jaar net in die week uh, problemen hebben met, uh, met de treinverbinding. Dus daardoor weten we dat mensen binnenkomen en zeggen... je zegt dat was, uh, was een behoorlijke investering om hier te kunnen komen. Ja. Maar uh, we weten het ook omdat we natuurlijk vragen aan mensen hè, waar ze vandaan komen. En uh, absoluut uit het hele land. En we weten het ook omdat we op de beurs staan en dan zeggen... oh, daar ben ik vorig jaar ook geweest. En dan ook veel mensen met een zachte G. Nou, daarvan weten we zeker dat ze hier niet vandaan komen. Dus nee, absoluut... Uh, uit de hele landen komen mensen naar de 50-plus-dag en de week. Ah, Oké. Okay. Nou ja, volgende week om ongeveer deze tijd is de kick-off. Ja, ja, klopt. We gaan uh, om tien uur open. Um, en tot nu toe, en het is elke keer weer spannend, maar tot nu toe is het elke keer zo dat we aankomen dat er mensen in de rij staan voor de deur. Ja. Gratis uh, tasje. Hè? Ja, nou ja, ook. Dat is ook zo, maar dat tasje dat is ook gewoon echt heel erg leuk. Dus heel veel ondernemers in Zandvoort ja. hebben heel erg hun best gedaan om uh, dat tasje flink te vullen. En daar gaat het ons natuurlijk om. Kijk, wij willen heel veel mensen hier naartoe halen. En ja, lok je mensen met iets uh, weg te geven. Maar onze insteek is dat ondernemers van Zandvoort daar wat aan hebben. En tot nu toe uh, nou, zijn die elke keer positief, want daarvoor doen ze ook weer mee. Um, dus ze beginnen na het bij de VVV uh, als het goed is. En daar krijgen ze van ons een goodiebag, zo'n mooie Zandvoort shopper. En daarin uh, zitten allerlei kortingsbonnen, leuke uh, tijdschriften, uh, uh, samples van allerlei producten. Dus ja, een tas waar je denk ik wel even voor naar de VVV komt. Ja, en vanaf daar, uh, voor de mensen die nog geen fietsvoordeelpas hebben, kunnen ze zich uh, inschrijven voor onze nieuwsbrief, krijgen ze een fietsvoordeelpas. Ter wat van wat 9, betekent een fietsvoordeelpas? Een fietsvoordeelpas is iets landelijk, dat is opgezet door Valk. Ik weet niet of u dat kent, maar dat is eigenlijk de, de, ja, de, kaart, de kaarten. Uh, precies. Ja. Die hebben dat opgezet met het idee van, nou, heel veel mensen houden heel erg van fietsen. Er zijn knooppunten in Nederland, het systeem er is een fietsensysteem. Maar er zijn heel veel routes die VVV's of andere ondernemers bedenken. die, die de meeste mensen helemaal niet zomaar weten. Dus er is een website opgezet. en daarop kan je gewoon zeggen: van, Nou, ik ga nu naar Zandvoort. Wat voor route is daar eigenlijk te vinden? En aan die route. Er dan ondernemers waarbij je korting krijgt. Of uh, bijvoorbeeld een korting op een fietshuur. Of uh, je krijgt een gratis gebak bij je koffie. Of, oh, ja. uh, nou eigenlijk, maar ook hotelovernachtingen voor een, uh, voor een mooie prijs. Dus eigenlijk als je die pas hebt, dan kan je van alle voordelen genieten die die pas uh, biedt. Ja. En die kost normaal 9,95 en die mogen wij weggeven. Ja. En de achterliggende gedachte is dat je van evenement naar evenement hier gaat met de, de fiets. Nee hoor, dat is niet uh, de gedachte van uh, de combinatie. Eigenlijk zijn we gewoon op zoek gegaan naar een partner. En dat, dat is geworden. Okay. Die vond onze, onze dag en week uh, heel interessant. Um, en wij vonden het heel leuk omdat onze doelgroep... Uh, vermoeden wij door alles wat we de afgelopen drie jaar, vier jaar hebben gezien, ook van fietsen houdt. Dus dat was eigenlijk een lokker om mensen naar ons toe te krijgen. Er zijn wel activiteiten met de fiets, maar als mensen gewoon lekker willen wandelen, uh, dan is dat ook prima. Dus het is niet zo dat het ineens een fietsweek is geworden, nee. Ja. Er zijn veel uh, uh, mensen die uh, 50 plus zijn, hè? want dat is ja. natuurlijk waarom het ook zo'n groot succes is. Dat is een hele grote groep grijze, de grijze plagen. Dan ja. nou mag ik het niet helemaal noemen. Maar kijk dus... me niet aan. Nee, nee ha, ik kijk naar buiten. Ik kwam ja, ja, nee, nee, toevallig net ja. iemand lopen. Maar uh, daardoor is het waarschijnlijk ook zo'n succes. Ja, dat er we, heel we, veel actieve mensen we zijn van 50 natuurlijk, plus. Sowieso, dat, dat willen wij voorop zeggen. We, we staan op de 50 plus beurs. We staan nu deze week op de 50 plus expo in Haarlem. Um, we, we adverteren in, in, in magazines en bladen waarin... Wij denken de doelgroep te kunnen vinden, dus dat sowieso. Er is een grote groep, maar ik vind het wel, wel grappig dat u het zegt over uh, ja, de actieve. Wij, onze kernwaarden van Zandvoort zijn bepaald onder andere op lef en bruisend. En, en die willen we daar dus ook in terug laten komen. Het is dus, uh, we hebben een helikoptervlucht in een week gepland, we hebben uh, actieve dingen waardoor we dus niet het stempel willen krijgen, het is een, een grijze week. Nee, maar grijs is, ik bedoel het niet negatief. Nee, nee, nee, dat, dat, dat weet ik, maar dat is ook belangrijk dat ik mensen... Ik ben ook grijs Nou nee, ja, precies, mijn moeder is ook grijs en ze is dus prachtig. Maar het is wel zo dat um, uh, wij dat ook heel belangrijk vinden om die boodschap overal te ja, vertellen. Dat er actieve tijden genoeg zijn voor welke leeftijd dan ook. Ja, het, is, het is wel bedoeld voor de 50-plusser, maar bijvoorbeeld uh, toevallig de helikoptervlucht... Uh, die, mag, die mag iedereen doen, het is dus voor alle leeftijden. Um, dat is ook een stukje omdat wij het gewoon ja, belangrijk vinden dat die hele dag vol komt zitten. Maar uh, in principe zijn de activiteiten in het tasje en dat soort dingen. Zijn wel echt voor de 50-plussen. Maar het zijn dus geen uh, uh, oude mensenactiviteiten. Het zijn nee. juist voor de dag. Nou ja, maar ik de zie hier ook als een thema liefde, passie en emotie staan. Ik ja. bedoel, uh, ja, hè? Ja, ja, absoluut. Dat nou kan ja, dus ook als je 50 heeft, zo'n uh, zo zo ja. naam. Hè? Er, is, er is elke een dag een thema. Ja, dag. klopt, we hebben ja. net even over de 50-plusdag gehad. Die is het, het volst van alle dagen. Daarin was onze insteek ook nou ja, zoveel mogelijk gratis activiteiten. Maar er zijn ook dingen die wel geld kosten. Maar dat zijn ontzettend leuke activiteiten die nog een gereduceerde prijs hebben. Dat is de 50 plus dag. Maar de week bestaat uit meerdere dagen. Ja. En ze hebben alle dagen een thema de, een naam gegeven. Zinderende zondag, uh, mooie maandag, doe dinsdag, woens, woensdag, retro donderdag, fitte vrijdag en snelle zaterdag. Ja. En daaraan hebben we geprobeerd activiteiten op te hangen. Ehm... Uh, Uiteraard zijn er bepaalde activiteiten die bijvoorbeeld elke dag zijn. Of die net even niet helemaal te plaatsen zijn in dat thema. Ja, het is ook net even wanneer de ondernemer uh, uh, daar tijd voor heeft. Maar we hebben wel echt, nou, op, op Witte Vrijdag staat de hoorbus uh, op het, uh, op, uh, op het Raadwisplein. Maar wat ik nog veel leuker vind is dat je mee kan doen met de Keep Fit, Keep Fit Workshop, Watergym. Uh, uh, nou... We water, hebben eigenlijk wel geprobeerd. Uh, watergym? Ja, bij Centerparks. Dus dan oh, okay. uh, kan je eigenlijk in het water. Uh, nou ja, proberen weer fit te worden of fit te blijven. Um, dus de zinderende zondag. Uh, hebben we dit jaar de helikoptervlucht. die ik net al noemde. Nou, dat is voor ons wel echt. een hele gave activiteit. Ja, heel ja. mooi. En, ja, vorig jaar was het een knaller. Ja, jaar. het was echt heel gaaf. Toen hebben we het op de woensdag gedaan. We hebben dus ook dit jaar de, de woensdag. Die heette toen de Wauw Woensdag. Omdat echt nou de activiteit waarvan je dacht. Dit heb ik altijd willen doen. Er waren nog een aantal dingen ook uh, op het. Uh, een slotenmaker. Ze heet Antislipcursus. Uh, nou, die hebben we dus nu de Woeste woens, Woensdag genoemd. Dus dat meer op, op het Nautische. Maar de zinderende zondag. Dit is, heeft passie, liefde. Maar dus ook ja, zinderende. Nou ja, een helikoptervlucht. Ik heb het vorig jaar mogen beleven. Dat is echt uh, zinderend. En gaaf en stoer. En. Heel leuk. Ja. Zijn er ook mensen die bijvoorbeeld hier naartoe komen en dan een hele week hier blijven om deze hele week ja. mee te maken? Nou, uh, Merk je dat, uh, we hebben in, de, in deze advertentie, ik, heb, ik zeg deze, ik heb een advertentie voor, voor mijn neus liggen die deze week uh, in de Zandvoortse krant staat. Ja, dus uh, misschien wel even goed om te zeggen dat daar het hele programma ja, uitgebreid in staat. daar staat het hele programma uitgebreid in. Nog uitgebreider is hij te vinden op, op de website van de vvzandvoort.nl. VV of gewoon www.nationale50plusdag.nl En als ik nou niet op het internet wil... kan ik gewoon naar het VVV-kantoor Uiteraard, komen. uiteraard. We hebben ook uitgeprinte activiteiten. We kunnen alles uitleggen, oh, okay. vertellen, Nou, noem het op. Maar het is zeker een mooie nou ja, indicatie. Je krijgt een goed beeld van wat er te doen is. Maar daar staat dus ook een kopje in overnachten... om terug te komen op die vraag. Die is natuurlijk wat minder van toepassing op de mensen uit Zandvoort. Maar dat is juist de bedoeling voor mensen uit... Ja, dat ja, is lijkt natuurlijk onze leuk. taak. We willen graag mensen naar Zandvoort ja. halen. En het liefst voor langer dan één dag... We hebben echt een paar uh, hele leuke uh, arrangementen samengesteld met uh, verschillende uh, participanten uit Zandvoort. En uh, ook die worden geboekt, dus dat is wel heel erg leuk. Niet allemaal per se voor een hele week, sommigen voor een lang weekend, sommige voor een week, voor, voor een nachtje. Ja, maar wel echt in het kader van die ja. week. Dus dat, ja, dat is wel uh, voor ja. ons uh, uiteindelijk dat stimulans. het betekent dat het geslaagd is. Want dat, dat is wat we uiteindelijk natuurlijk willen promoten. Ja. Een uh, lichte noorzee Ik zie hier bijvoorbeeld woensdag, woeste woensdag. Ja. Kennismaking met de zee, is daar nog een leuke activiteit te noemen? Ja, we hebben een uh, aantal dingen samen met het Juttersmuseum. Nou, dat is natuurlijk enorm gerelateerd uh, aan ja. het Juttersmuseum. Uh, ook op woensdag uh, is die geopend en kunnen de mensen daar uh, eventjes uh, langs en dan net even een extra verhaaltje krijgen over, uh, over, de, over de zee. Uh, we hebben um, Steek je kop in het zand. Ja, dan komt er eigenlijk een, een verhaal over de duizenden, duizenden verschillende soorten zand. Ook in, in het Jettus Museum. Uh, ja, we hebben bijvoorbeeld, uh, pak ik er weer eventjes een andere dag uit... Um, ja, Doe Dinsdag, de Slag om Rome. Ja, dat vonden wij een hele grappige benaming... om ja. gewoon te vertellen dat, uh, nou, dat je een slag om taart kan maken... onder, onder <laughs> begeleiding van een, uh, van een bakker. Ja. <laughs> um, is dat bij Willemsen? Uh, nee. nee, helaas oh, is, oh, is die, die, die, die uh, gesloten. Nee, in, uh, dat is bij Van Vessen Die ook een zeer oh. actieve uh, partner is oh, ja, in, uh, is in waar, deze die week. Ook, uh, ja, die handig vinden handig. het ontzettend leuk om uh, hier aan mee te doen. Um, een retro donderdag, bunkerwandeling... Die bieden we normaal altijd al aan uh, op de donderdag. Um, maar ja, die zit nu in het kader van de retro donderdag. Hè. O, o, terug naar, naar vroeger. Snelle zaterdag kan je een uh, Ferrari uh, rit uh, maken. Um, dus ja, er zijn elke dag wel uh, echt oh, een hele leuke programma's. Uh, een zwaar programma. Ik bedoel, in, in de goede zin. Ja, ja zeker weten. En daar doen heel we heel veel goede dingen, dingen. Daar doen we ook heel erg ons best voor. Maar nog belangrijker, daar doen de ondernemers ook heel erg ons ja. Wij zijn echt afhankelijk van hun input. Uh, wij uh, uh, hebben wel een aantal dingen zelf geregeld. Bijvoorbeeld helikoptervluchten uh, nemen wij echt initiatief voor. Maar de meeste dingen, ja, die moeten gewoon. Uh, uh, Merk je dat mensen dan ook naar je toe komen en zeggen van goh, ik weet dat dit bestaat en ik heb dat idee. Ja, hoor, er dat... zijn echt. Op bepaalde punten moeten we er echt wel even aan trekken. Want het is weer. Oh ja, de, die komt er weer aan. En als wij er lang mee bezig zijn, zit het nog niet in, uh, in hun hoofd. Want we gaan in september naar de 50 plus beurs En dan willen we ja. natuurlijk ook wel iets te vertellen hebben. Ja. Um, maar het is zeker zo dat, uh, dat de ondernemers zelf het initiatief uh, nemen, ook om. Uh, ja, om, om, om bij ons te komen van ik wil graag dit doen of ik wil graag dat doen. Maar wij denken ook mee. We hebben ook zeker initiatief genomen om ondernemers te bellen van uh, hey, uh, kunnen jullie niet meedoen aan, aan het een of ander? Dus um, ja. ja, absoluut. En het 50-plus-treintje rijdt weer op de 50-plus-dag oh, uh, door, door. Dus ja, dat is ook, ook heel, heel leuk. leuk. Ja, dat, dat vonden mensen erg leuk. Dat kan ik me ja, herinneren van het, vorig dat jaar Ja, en dat is ook heel erg praktisch. Maar ook, heel, het, ja. je, je ziet meteen dat er wat ja. aan de hand is. Je ziet overal mensen met tasjes lopen. Dus, uh, Klopt. Is er nog iets wat je wil vertellen? Wat nou wat ja, we nog niet gevraagd hebben? Nou, eigenlijk, dat is misschien niet helemaal aan mij... maar ik hoorde hem niet in het programma. Dit wordt helemaal leuk. Kijk in de ja, krant, ja. kijk op de website. Het is vanavond nacht van de nacht. Oh ja. En uh, uh, ik hoorde de naam uh, Anders sandbergen maar die komt voor iets heel anders... Maar de wethouder en ik gaan vanavond uh, langs uh, ik geloof wel tien restaurants die daar meedoen. Er zijn ontzettend veel restaurants in Zandvoort. We hadden het overigens uh, straks uh, in het einde van het programma dan, gaan vertellen. Moet ik er dan iets verder over vertellen of zal ik het niet nee, doen? Nee, maar je, je mag het nog even zeggen. Ja, ik denk ik bedoel, er je komt Ja, Het is zo leuk omdat er uh, nee, zeker... Nee, we hebben hem hier staan. Zaterdag 27 oktober, de nacht van de nacht. Oké, okay, nou hartstikke leuk. Een aantal restaurants, kaarsverlichting. Helemaal de moeite waard om uh, ja. Om even langs te gaan. En wat ja. de kerk en de gemeente daar uh, Ja, doet. ook. Maar als ja. jullie dat straks stellen, helemaal wij goed. Wij vertellen het zometeen nog ja. even. En wij uh, hebben okay. er ook nog wat over op onze website staan. De deelnemende restaurants. Okay. Altijd goed. Lana, heel erg bedankt Dankjewel voor je komst. Bedankt voor de tijd. Het wordt een spannende week voor en jullie. En ik zou zeggen, ja absoluut. Ik zou zeggen, ik zie jullie uh, in die week wel een keer Echt? Ja, Oké, okay, dank je. Hij is zojuist binnengekomen, de godvader van, uh, van de ouderen hier uh, in Zandvoort. Maar die heeft hele speciale plannetjes. Ja, we gaan maar even een muziekje ja, voor. Ja, heerlijk. Hem Ik vind dit echt een Rosenberg fantastisch. Rosenberg trio, Theme from the Godfather. Leo Rosenberg, de ja. Godfather. Lekker muziekje, doet me ook een beetje aan James Bond denken trouwens, ja, dit soort dat muziek. Is, we hebben toch wel eigenlijk heel veel te danken aan films, ja. leuke muziek. Zeker, daar komt ja. mooie muziek vandaan. Goed, een man die ook heel erg van muziek houdt, maar dan wat meer de jazz begrijp ik. Zit naast ons, uh, Fred Kroonsberg. Goedemorgen Fred, welkom. Goedemorgen. Ja, leuk om een keer aan de andere kant te zitten van uh, het gebeuren hier. Ja, bijzonder leuk. <lacht> Hele andere rol. Ja, heel andere rol. Alleen met een wat vervelend onderwerp, denk ik. Uh, of valt dat mee? Het is een lach en een traan. Het is, uh, uh, het, het is zo dat uh, vanaf uh, eind mei zijn we al uh, in de weer... Om, uh, om de landelijke AMBO te bewegen af te zien van een uh, paar punten in hun uh, programma. En uh, dat is uh, helaas uh, niet gelukt. Dat heeft ons veel werk gekost. Ja. Het is nog steeds zo dat er onrust is bij verschillende afdelingen in het land. Omdat de meeste uh, afdelingen zijn gekort en ze zijn hun stemrecht uh, kwijtgeraakt. Ja, ja we, we hebben het ook kunnen lezen in de krant. Maar eens, kun je nog even kort samenvatten wat nou eigenlijk de, het, het breekpunt is waardoor jullie hebben gezegd... Nou, nou gaan we wat doen, want dit kan niet. Nou, er zijn eigenlijk uh, uh, vijf punten te noemen. In eerste instantie uh, zijn we ons stemrecht kwijtgeraakt. Dat, ja. dat helpt binnen niet meer. De Ando, he, de, de Binnen de ANBO. Binnen de ANBO. Ze hebben hele andere wijze gevonden om uh, ouderen bij het beleid te betrekken. En dat ja. gaat bijvoorbeeld met panelonderzoeken. Uh, uh, dus uh, op die manier proberen we toch de, de stem van het volk uh, binnen te krijgen en te vertolken. Dat is één. Maar wij als lokale afdelingen zijn uh, onze stem kwijt. En onze financiële onafhankelijkheid. Want we kregen altijd per lid een, een aardig bedrag. Kregen we onze afdracht. En dat is verlaagd. dat is zeg maar van ruim 7 euro verlaagd naar 4,30 euro. Zo. En dat zijn, dat zijn forse inkomsten verliezen. We mogen dan weer, wel weer opnieuw aanvragen. Maar ook daar zitten weer criteria aan. En dat zou er toe hebben geleid dat we de kosten voor onze deelnemers moesten verhogen. Is dat omdat ze landelijk een tekort hebben gekregen? Nee, ze hebben landelijk uh, willen ze de boel anders uh, organiseren. Dat betekent dus dat er waarschijnlijk meer personeelskosten uh, uh, aan zitten te komen. En uh, ook de, de werving. Er uh, worden bureaus ingehuurd om zo modern mogelijk de toekomst uh, te omarmen. Ja, dat kost geld. Ja. En ze hebben een onderzoek laten uitvoeren door een uh, gerenommeerd bureau. En die hebben vastgesteld dat je voor bestuurskosten slechts 4,29 euro nodig hebt. Nou, daar zat bijvoorbeeld niet bij uh, het, uh, het lokale krantje. Dat kost sowieso al 4.000 per jaar. En uh, wat er ook niet bij zat is dat we natuurlijk een hoop vrijwilligers hebben... die uh, bestuurskosten maken, maar zeggen, ah, laat maar zitten... Dat is één. Het tweede punt was, er waren natuurlijk ook afdelingen... die niet zoveel activiteiten organiseerden... en het geld gewoon netjes op een bankrekening zetten. Ja. En als je dat allemaal landelijk gaat optellen... dan wordt dat een fors bedrag. Ja, maar dat is geen reëel beeld natuurlijk. En uh, logisch dat, dat het in deze tijd... slapend geld is een slechte zaak. Het geld moet rollen, zeker als het op banken staat enzovoort... Heb ik het niet over privé-spaargeld, uh, maar gewoon van, van organisaties. Maar helaas, men heeft niet vastgesteld wat het risicobedrag uh, is wat je in, uh, in kas moet houden. Precies. Want als je werkt moet normaal. je een potje hebben ja. voor om, om eventueel ja. tegenvallen te Het lijkt veel, maar het is uiteindelijk gewoon geld wat uiteindelijk ja. wel gewoon gebruikt gaat ja, worden. Dat is niet vastgesteld. Wel de, de, de contributie verlaagd, de, de afdracht verlaagd naar de afdeling per lid. En ook nog eens een keer een hogere, contribu hogere contributie. Uh, Vragen. Nou, dat viel verkeerd en de belangenbehartiging ging veel meer van bovenaf geregeld worden. Dus het scenario was, alles was uitgerekend en berekend en we moesten dat maar uh, pikken. Nou, dat hebben we niet gedaan. We zijn behoorlijk uh, in, de, in, de, in de weer geweest. We hebben de, de directeur en de mensen van het gewest die voor ons uh, de zaken moesten regelen duidelijk gemaakt waar het om ging, daar hebben we heel veel uh, steun voor gekregen uit heel Noord-Holland. Alle afdelingen waren het niet eens met die afdracht. En uiteindelijk uh, uh, heeft dat ertoe geresulteerd dat we zeiden van ja wij gaan nu niet langer door, we gaan nu onze knopen tellen en we gaan uh, uh, uh, willen op deze wijze willen we niet verder. En vooral ook omdat eigenlijk en dat, en dat heeft ons erg gestoken, de vertegenwoordigers uh, van de van het gewest, van de regio, die ons landelijk moesten vertegenwoordigen. die wisten hoe de kaarten in de, bij de afdelingen lagen. En die hebben daar helemaal geen rekening mee gehouden. Die hebben, die hebben dat We niet eens gingen ingebracht. Gingen nee. Nou, toen zakte onze boek uh, helemaal af. Dat waren dan onze mensen. die eigenlijk uh, hadden Voor moeten voorstellen. hadden moeten knokken. Ja, die ja, deden dat niet, die gingen, die gingen achter de directrice. Directeur en het bestu hoogste bestuur staan. Ja, ja. toen was het zoiets van, nou, wat hebben we nou aan, aan een ambulance landelijk? Het is een slagschip van een organisatie waarop de lokale afdelingen niet eens mogen landen. Ja. Nee. Ja. Maar even voor, voor, voor mij. Uh, ik, ik bedenk dan, stel je voor dat je zegt, van nou, ik wil met jullie niks meer te maken hebben. Uh, de mensen die dragen hun contributie af aan het hoofdkantoor. Ja. Ja. Dus op het moment dat je zegt van we willen dat niet, we willen met jullie niks meer te maken hebben, wat, wat is dan de insteek hoe je dat gaat oplossen? Nou, we hebben natuurlijk een voorbeeld aan Hilversum. Hilversum heeft als eerste gezegd: wij gaan lokaal zelfstandig. Ja. En dat heeft natuurlijk toegeleid toe dat er een enorme toeloop bij Hilversum voor die nieuwe veren lokale vereniging ontstond. En toen dachten we, ja, dat kunnen wij ook. Ja. En, uh, we kunnen nu wel opzeggen omdat we qua integriteit het niet meer eens zijn met de zaak. Maar je moet de mensen natuurlijk niet in de steek laten. Nee. Nee. En toen zeiden de vrijwilligers ook... Nou, dat is toch te gek dat jullie stoppen. Uh, kunnen we niet iets bedenken? Nou, toen was het natuurlijk met het voorbeeld van Hilversum gauw voor elkaar. En is er eigenlijk een, een, een gezocht of het draagvlak was hier in, in Zandvoort... En binnen drie weken hebben we 175 leden van een nieuwe vereniging. Nou, dat is gigantisch. Ja. Oude, die hebben zeg maar hun AMBO-lidmaatschap bij Landenke opgezegd. Een aantal zullen dat gedaan hebben, maar dat, dat, dat hoeft niet. Dat hebben we ook niet uh, tegen de mensen gezegd dat je dat moet doen. Nee. Het is hun individuele keuze. Ja. Daar hebben we niets mee te maken. Maar er komt nu een nieuwe vereniging en daar kunnen mensen lid van worden. En er zijn er al 175 die daar... Uh, voor hebben. Heeft ja. het al een naam? Uh, ik heb, we zijn op dit moment bezig. Het, uh, senioren Zandvoort is genoemd. Zandvoortse vereniging van senioren. Uh, Zandvoortse seniorenvereniging. We zijn er nog niet uit. Maar nee. oh, ja, goed. Wat okay, is uh, in de name? We, ja. krijgen, we krijgen dus zometeen een, een andere verenigingsvorm. In Zandvoort in ieder geval met... Uh, 1 januari zijn jullie geen bestuurders meer van de aanbouwafdeling. Zijn jullie wel bestuurders van de nieuwe club? Het zit erin. Maar jullie gaan dat, dat laten vaststellen erin. door de leden. Uh, nou, er dus zal in het begin... Uh, nou, een een werkbestuur. Maar uh, wat het eerste uh, moet gebeuren... is dat het de democratisch gehalte uh, meteen handen en voeten ja. krijgt. Ja. En dat betekent dat... Uh, ik bedenk maar even wat. In april, mei er dan een, uh, een ledenvergadering komt. En daar worden mensen, kunnen zich kandidaat stellen... en dan is het aan de leden wie, wie het bestuur gaat voeren. Ja, ja, en dat be begrijp ik. Maar ja. ja, iemand zal toch eventjes die eerste aanloop moeten organiseren. Ja, ja, ja, ja. en uh, daar zijn mensen voor beschikbaar. Daar zijn mensen voor beschikbaar. Nou, dat is geweldig. Dus dat kan sowieso een doorstart zijn van de activiteiten. Ja, want we hebben als eerste... zijn we naar ons sociaal kapitaal, de vrijwilligers, gestapt. De zaak hebben we aan hun voorgelegd. Hun hebben ook gezegd, nee, we willen door... Uh, toen hebben we de deelnemers van de activiteiten uh, benaderd. En tenslotte afgelopen week uh, alle leden uh, uh, uitgenodigd. En die zijn gew geweest. En uh, ja, we kregen de handen wel op elkaar moet ik zeggen. Ja. Maar is het, is het dan zo dat uh, de AMBO... Uh, daarbij achterover gaat zitten... want die zullen dan gewoon roepen van... ja, wij moeten natuurlijk toch uh, lokaal uh, in Zandvoort... wel iets of iemand hebben die dat gaat uh, regelen... CQ organiseren. Uh, dan krijg je dus twee situaties tegenover elkaar. Dat, dat kan in principe. Uh, maar uh, het, is, het is zo dat het gewest heeft de taak... om nu uh, uh, een ledenvergadering uit te schrijven. Ja, hier. Hier. Ja. Dat is hun taak. En dan kan het zijn natuurlijk dat mensen zeggen, ja we melden ons aan, maar het sociale kapitaal van van alle activiteiten, de vrijwilligers, die, die zijn niet van plan om nog voor ambo. Uh, nee. Uh, op lokaal niveau activiteiten ontwikkelen. Dus dat, dat eh, dan sterft is, dus. dan zeg maar voor de AMBO uh, lokaal uit? Nou, dat hoeft niet. Want uh, er hoeft er maar uh, uh, ook in de statuten te staan... dat uh, ook een, uh, een, uh, het gewest tijdelijk kan overnemen. Ja. Dus de AMBO blijft, blijft gewoon bestaan. Al hebben ze maar twee leden uh, op hun konto staan. Ze blijven gewoon bestaan. Ja. En er is ook niks op tegen. Nee, nee. Ik bedoel, er is ook Die niks op tegen. Niet veel. En, Absoluut. Uh, uh, mijn insteek is... Uh, als het, als het kan, moet je gewoon ook samenwerken. Ja. ja. Nou ja, dat is ja, een, toch? dat is ja, een goed idee. Op zich hebben jullie bij... niks tegen de aanbod, Alleen nee. een aantal maatregelen waar je problemen mee Ja, precies, precies. En daar is het niet adequaat op gereageerd. Ja. Nou, jammer jongens. Dan krijg je het voor je kiezen. Ja. Wie wint zaait, hè? die krijgt storm. Ja. <laughs> en, en verder nu, Fred. Uh, hoe gaan jullie nu vorm geven aan, uh, aan een stuk bekendheid, rugbaarheid? Van jongens, met... Ingang van 1 januari gaan we dit en dat doen. Ja, we mogen de leden van de AMO niet benaderen. Dat doen we ook niet. Nee. Uh, maken dus geen gebruik van de, van de ledenlijst. Maar we gaan gewoon in de krant uh, stukjes zetten. En de komende week is er weer een bestuursvergadering. En dan wordt er nagedacht om uh, de werving wat meer glans en glorie te geven. Dus daar gaat hard ja, gewer ja. aan gewerkt worden. Want ja... Uh, uh, we hebben het al uitgerekend, als we uh, het al 200 tot 250 leden hebben, dan hebben we net zoveel geld als uh, van de AMBO. En uh, er is nu al iemand, die heeft al toegezegd om vijf jaar lang 2000 euro per jaar te, te storten. Dus we krijgen nu ook al giften Geweldig. binnen. Ja. Dus wat dat betreft? Nou ja, daaruit blijkt wel hoe, wat, hoe groot het belang is uh, hier in Zandvoort uh, voor een, een organisatie zoals de AMBO natuurlijk geweest is. Want ik weet, ik ben ook lid van de AMBO toen ik 50 werd, heb ik dat onmiddellijk gedaan, omdat ik dat absoluut steun. Ik vind het ook heel goed ja, dat, uh, dat, ook. Dat, uh, dat er een organisatie is die uh, de belangen van uh, mensen van 50 plus uh, behartigt. En uh, dan. Gaan jullie dan ook een blaadje... Uh... Uh, daar wordt dus op dit moment over nagedacht. Uh, de ledenbrief, zoals die er nu uitziet, is erg populair. Ja. En het zou best kunnen dat er, een, als we voldoende financiën hebben... dat we dan weer ook met een ledenblad beginnen. Maar zeker eerst in de krant. Ja. Oké. Okay. Wil je nog een oproep doen? Je hebt nu de kans. Ja. Nou, uh, het is zo dat we mogelijkheden hebben voor mensen om lid te worden... Dat kan op verschillende manieren. Je kan uh, beginnen met een, uh, met een insteek van 15 euro per jaar. Want mm -hmm. we hebben er ook aan gedacht dat mensen met een smalle beurs uh, toch ook willen insteken. En er kunnen ook mensen zijn. Ja, ik blijf gewoon lid van de ANBO, maar ik word ook lid van jullie. Ja. En dan is het natuurlijk ook uh, financieel aantrekkelijk om dat te doen. Dan de tweede mogelijkheid is 17,5. De derde 20. 22,5 en 25 euro. Dus er is keuze genoeg. Ja. Voor elke beurs is er een ja. oplossing bedacht. En, en waar kunnen ze dat, uh, en dat kunnen kenbaar ze, maken? Dat kunnen ze kenbaar maken bij ons onze, onze secretariaat. En dat uh, zit in... De, dat is de telefoonnummer, zal ik het nog even noemen. Ja. 571-2215. Ja. En verder ook bij alle leidinggevende vrijwilligers. Okay. Want de meeste beschikken op dit moment ook al op deze invulformulieren. Dan kan je ervoor kiezen om contant te betalen of je laat het gaat het overmaken. Okay. En als je nou helemaal nieuw uh, 50-plus bent in Zandvoort... en je wil, zeg maar uh, zonder dat je weet waar je naartoe moet... Waar, buiten dat telefoonnummer is er nog een andere mogelijkheid? Is de naam Kroonsberg dan misschien een aanknopingspunt? Nou, we hebben ervoor gekozen om dat uh, zo centraal mogelijk te regelen. Okay. Want anders krijg je uh, uh, dat mensen het niet weten. Dus okay. het secretariaat op dit gewoon... moment gewoon aanmelden... Okay. en uh, bij de vrijwilligers is, van de activiteit. Is pluspunt misschien nog een ingang? Uh, ik, ik denk dat daar ook wel uh, formulieren komen te liggen. Want ja. we, we pluspunt kennen een heleboel mensen. Ja. Ergens we werken ook nauw samen met uh, Pluspunt. Ja. Oké, okay. nou dan kun je daar in ieder geval uh, je licht op steken en uh, inschrijven. Bedankt voor de tip. Fred, ja. heel erg bedankt voor je toelichting uh, ja. van het gebeuren. En succes het, met, uh, met de opzet uh, van, van de Het ziet er naar de, uit. De, ja, het succes. gaat lukken. Okay. Ja. Ja. Ja. Nogmaals, heel erg bedankt. We willen jullie niet kwijt als ouderorganisatie. Nee absoluut niet. Maar we gaan er een jong muziekje, nou, ja. relatief, want deze dame is ook wel een. Die wil ook niks kwijt. Nee. Nee. Tina Turner. I don't wanna lose you. You yeah. Sandra Kluiskens van Sam's Kledingsactie. Welkom. 2 en 3 november in Zandvoort en Bloemendaal, de kledinginzameling voor Sam. Nou, op meer plaatsen, maar onder andere in, uh, in Zandvoort, ja. Oké, okay, en het is voor de mensen, voor Stichting uh, Mensen in Nood? Of is dat... Ja, de, de opbrengst uh, gaat naar Stichting Mensen in Nood, die daarmee uh, allerlei projecten steunt uh, waar ter wereld uh, nood is. En, en wie bepaalt uh, wanneer, want volgens mij is er op heel veel plekken nood ja, in de wereld. Ja, ja. Dus... ja. Nou, ze werken natuurlijk met diverse uh, lokale organisaties door de hele wereld. In, in Afrika, uh, Azië. En uh, ja, ze, ze uh, worden geïnformeerd uh, waar uh, geld nodig is. Want de kleding uh, die ingezameld wordt, wordt tegenwoordig naar sorteerbedrijven uh, vervoerd. Die uh, daarvoor geld geven en met dat geld worden... Projecten gesteund. Vroeger werd de kleding heel veel uh, verspreid. Die wordt door de sorteerbedrijven wel uh, zelf uh, verspreid. Uh, zomerkleding gaat naar Afrika, uh, winterkleding naar Oost-Europa. En dan wordt het op de markt gebracht en wordt voor een klein uh, prijs verkocht. En het wordt verkocht omdat uh, anders de lokale economie uh, verstoord uh, wordt. Dus voor een klein bedrag kunnen mensen dan kleding kopen. Ja, maar je, je krijgt dus al geld zeg maar, bij het afgeven van die kleding. En uh, ja, dus, uh, ja. De, de, de mensen in uh, soms kledingactie die krijgt geld van de opbrengst uh, van de ingezamelde ah, okay. kleding dus en daar steunen zij projecten mee. Precies. En de sorteerbedrijven die verko verkopen het uh, aan uh, lokale uh, organisaties. Het is een beetje een liefdadigheids en een commercieel traject. Ja, ja, ja nee, nou, commercieel. Ja, ja. Nou ja, de commerciële. Ja, nee, ja, het is niet echt. Geen grove winst. Nee, maar is, denk, het is het geen, dit is niet commercieel. Het is om de lokale economie ter plekke niet te verstoren. Als je alles gratis gaat geven, dan ja. worden mensen afhankelijk. Ja. Ja. En dat wil men voorkomen. Men wil dat de mensen zelf. Uh, Ze moeten uh, wel actie iets ondernemen. betalen. En dat is dus ook wel ja. terecht natuurlijk. Maar dat ja. is niet voor de commercie, maar uh dat is. Juist om die economie daar niet te verstoren door alles gratis te geven. Want dan ga je natuurlijk weer terug ja, naar uh, 100 jaar uh, ja. geleden dat we. Maar het, uh, er wordt iets verkoopbaars. Uh, gaat er zo door de hele lijn heen. Dat stelt wat eisen aan datgene wat wij inleveren. Ja, ja uh, dat moet uh, ja, graag uh, draagbare uh, kleding zijn en geen vodden. Uh, want daar, ja, daar is natuurlijk uh, uh, daar hebben ze niets aan dus daar, het moet goed maar die zullen sowieso toch wel wat uh, natuurlijk zijn er, er altijd mensen die uh, hun hele hebben inhouden en, en ongezien uh, in die zijn zakken doen ja nee maar dat maken wij natuurlijk uh, uh, ook mee dat je denkt, dan uh, zijn de zakken niet goed dicht en dan zie je eruit uh, rollen van alles en, en nog wat. En, uh, ja. Ja, ja, dat is natuurlijk niet zo erg, maar uh, ja, het kost natuurlijk veel meer, meer werk voor de sorteerbedrijven ja, het. Om, uh, om het allemaal. Ja. En, en de vodden, ja, dat levert nou ja, die, ook helemaal niks op natuurlijk. Nou, een beetje. Nou, dat niet, levert helemaal niks meer op. Grondstof nee. voor de papierindustrie en dergelijke. De, de, niet echt. De, de, de, de, uh, Sam's, Sam's kledingactie krijgt niets uh, van Vodden. Nee, okay, dat wordt gewoon ja, weggedaan. Ja, ja, ja, ja, ja. dus maar je hebt het over kleding. Is, uh, alleen maar kleding? Of nee, schroeisel is ook uh, heel welkom. Ook natuurlijk niet helemaal versleten. En uh, nog wel, <laughs> dat ze nog wel op de schoenen kunnen lopen. Uh, en die moeten dan ook uh, ja, bij voorkeur goed aan elkaar gebonden zijn. Want als ja. natuurlijk die zakken, die gaan ze niet uh, voorzichtig uh, <laughs> legen. Dus is als die die dat. Uh, <laughs> ja, dus Al als, als ze bij elkaar zitten. Ja, dus uh, als dat op de grote hoop. En uh, ja, dan vinden ze natuurlijk niet zo graag weer dat uh, andere. vastveteren of in ieder geval ja, op ja, de ene van de manier ja, of de linker ja, en de rechter. Ja, nou ja, je kunt je voorstellen, ik, ik zie zo de documentaires over Afrika, waar ze uit buitenbanden sandalen snijden. Ja, uh, ja, ja. Nou, ja. dan kan ik me voorstellen dat een paar aardige sandalen heel welkom ja, zijn. Ja, dat, nou, uh, dat is ook zo, ja. Is. Maar huishoudtextiel, uh, daar doe je ja. handdoeken mee? En, uh, ja, handdoeken, uh, gordijnen, dekens, dat is ook allemaal uh, welkom lakens, Ja. Uh, yeah. Ja, is dat is zeker. Nee, want dat is natuurlijk weer als ergens uh, opeens uh, nood is door aardbevingen en dergelijke, dan zijn zulke In ziekenhuizen heb je dan nodig? handdoeken ja. nodig en lakens. Ja, ja. ja. En dat, ja dat is ook handdoeken. allemaal uh, heel, heel welkom. Alles in heel uh, goed dicht Ik denk dat zakken. er nog heel veel mensen zijn die nog bijvoorbeeld uh, gewone lakens ja. hebben liggen. Ja. Nou, worden bijna niet meer gebruikt. Hè, want iedereen heeft bijna een dekbed uh, tegenwoordig. Ja. En gebruikt dus dekbedhoezen. En die lakens die blijven ja. maar gewoon op die, die plak liggen. liggen in de kast. Nou, fantastisch. Een goed idee ja. om ja. nu eens te kijken in je kast of dat daar wat lakens liggen. Ja. En die uh, aan Sam te uh, doneren. Ook oh, ja. ja. veel meer ruimte. Voor de, de ziekenhuizen is dat <laughs> natuurlijk geweldig. Dat wordt nu ja. winter. Dus de zomerschoenen en sandalen kunnen ook. Op, Kunnen ook mee. weg. Ja, oh, Ik Volk heb nog wat liggen hoor. Ik moet zelf ook maar eens even in mijn kast gaan kijken. Ja. Ik ben goed. nog wel wat kwijt. Maar als ze dan inleveren bij jullie? Dan, je hebt al gezegd, oké, okay, goed, draagbaar, bruikbaar ja. en dergelijke. Hoe leveren ze het aan die vuilniszakken, of ja, wat, in vuilniszakken? Wat, wat uh, verwachten jullie? Bij voorkeur in vuilniszakken, want dat uh, stapelt het makkelijkst. Niet in, niet in dozen, ja. Als iemand niet anders heeft, uh, ja. is dat natuurlijk ook welkom. Het gaat om de kleding. Maar het is wat onhandiger uh, in, in de vrachtwagen stapelen en dergelijke. Plus ja, dozen uh, die, die vallen ook uh, in, in elkaar en in, in stuk. Ja. Eerder dan uh, vuilniszakken. Ja. En ja, goed dichtgeknoopt, uh, liefst. Dus niet helemaal tot de rand vullen met kleding. Want uh, ja, het, het wordt gewoon natuurlijk in de vrachtwagen. Gegooid en er weer uit ja. uh, gegooid. Uh, dat, ja. dat is nou eenmaal zo. En het gaat niet uh, laden, zakje voor zakje. Dat is echt een grote wagen. Ja. Of... Hoe vaak ja. uh, gebeurt dit per jaar? Uh, de, de kledinginzameling van SAM's kledingactie vindt twee maal per jaar plaats. Ja. Uh, grootscheepse acties in ieder geval in het voor- en het najaar. De najaarsactie is in september gestart. Uh, ze werken met lokale vrijwilligers zoals, uh, zoals wij. En ze hebben ook door het hele land uh, containers staan. Zoals hier voor een andere organisatie uh, staan hier in. Het, zo hebben ze door het land ook voor uh, Sam's kledingactie uh, containers staan. Is het niet zo dat er uh, zakken zeg maar, uh, in de brievenbus gedaan worden voor deze actie? Dat mensen daar hun kleding nee. in kunnen doen? Nee. nee Ik dat heb is, ook wel eens wat in de brievenbus gedaan. Ja, dat is een andere actie. Dat was vroeger, Max Stadjeur. Ja, ja, maar je krijgt nog wel, ik ja, weet niet, ja, dat is waar, ja. je krijgt nu zo af en toe nog wel zo'n zo zak, ik weet niet van welke actie ja, dat is, maar ik, ik, ik, krijg, ik zie het ook wel eens voorbij komen, ja. Ja, en die worden dan uh, keurig niks aan de stoep gezet en die worden door anderen opgehaald. Ja, ja dat, uh, dat, uh, dat gebeurt ook. Ja, daar ook. heb ik inderdaad uh, nog wel iets over gelezen, dat er mensen zijn die dat dan weghalen en dat dan gewoon gaan verkopen, ja. dat is natuurlijk ja. heel kwalijk. Ja. Nog even, ja. gezien de tijd, uh, nog even ter afsluiting. Uh, wanneer, waar, hoe, bij ja. 2 november tussen 7 en 8 uh, bij de Rooms-Katholieke Kerk. Een grote krocht. Uh, tevens kan uh, rond uiterlijk 6 uur worden wordt de kleding opgehaald uh, bij het huis in de Duinen. De Bodaan en het voormalig huis in Kost verloren in de centrale hal. Daar kunnen mensen hun kleding neerzetten... Zaterdag tussen 10 en 12. Ook weer bij de Rooms-Katholieke Kerk aan de Grote Krocht. En in Aardehout uh, bij de Katholieke Kerk aan de Sparrelaan. Ja. Daar zit van 11 tot 12. En ik zie hier ook nog 3 november Bloemendaal. Ook van 10 tot 1 uh, november. Maar ik, ik, ik, ik ben ja. uh, hier vrijwillig in Zandvoort. Dus maar jouw pensioen hoor. Je zit daar wel, dus. <laughs> Nee, ja, maar ik, ik heb niets met de, met, de, met de kledinginzameling. Ik ben een vrijwilliger in Zandvoort. Kijk, dat is ook in de Haarlemmermeer waarschijnlijk en Heemstede. Oh, dus ja. Dat, dat ja, de organiseren ja, ja. zij. Ik ben geen vrijwilliger van Sams ja. Kledingactie. Ik ben een vrijwilliger van de kerk. En ja, vanuit de kerk, kerk ja. uh, coördineer ik het voor ja. Zandvoort. Ja. Nog okay. even heel kort. Mag ik? Ja, nee, ga je gang. Ja. Oh, tot mijn verrassing, ik had dat niet gevolgd. Uh, we hadden een, een inlooppunt koffie, en uh, dat was altijd in de biep. Ja. Dat is niet meer zo dat is nu in de Agatha-kerk? Ja, dat is ontstaan. Als Zonnebloem werken wij ook veel samen met, ja. uh, met, met Pluspunt en zo. En, ja, Pluspunt was op zoek naar een andere locatie. En ik zit zowel in de Zonnebloem als uh, in ah. de kerkbestuur. Ja. En zo is dat in de tijd zo van... Goh, uh, de, de, de bibliotheek is natuurlijk verhuisd naar het louis Davis Carré. Ja. Ja. Nou, Weet overal, alle organisaties hebben problemen met de indeling van die ruimte. Dus ja. zo ook voor de koffieinloop was het niet ideaal... terwijl er wel andere afspraken gemaakt waren. Dus ze zochten tijdelijk onderkomen. En uh, nou ja, in overleg is toen uh, besloten tijdelijk dat ze in de kerk uh, kunnen... Uh, ja, ze vinden het uh, een geweldig, geweldige ruimte. Dus een uh, geweldige het is altijd een geweldige bijeenkomst. Ja, er wordt... Uh, Iedereen kan daar uh, koffie drinken. En het is natuurlijk uh, op woensdagochtend uh, voor ook gelijk voor de, voor de markt op weg naar de markt of als je terugkomt van de markt. Er worden diverse keren worden er ook uh, lezingen gehouden. Er uh, is de boswachter is geweest. Uh, er wordt nu uh, diverse malen wordt verteld door Jaap Bauma over allerlei uh, onderwerpen. En ja, het is dus gewoon heel, uh, okay. heel interessant. Ja, we moeten stoppen, want uh, we krijgen de techniek een... Uh, is ja, de technieke staat al ja ja. ja, ja, ja, ja. Oké, okay, volgende, week, ja, volgende week vrijdag gedaan. en uh, zaterdag ja. in Lever. Ja, in ja, heel fijn. Dankjewel. Oh. Ja, we gaan het eerste uur uit. We gaan eruit. Ik wil nog even één ding zeggen. Ik, okay. wil, ik wil zeggen dat het hier heel koud is. Ik had vanochtend kreten aan de telefoon. <laughs> en het is daar gewoon 25 graden. En ja. en ik wil... wil je ophouden? Ja. Wil je ophouden? ja. Oh. Tot zover het ritme van ZFM. Via de Kabel op 104.5.